In Amerika heeft een klein vliegtuigje het luchtruim geschonden boven het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Het toestel vloog de verboden zone binnen bij Camp David in de staat Maryland. President Obama is daar met zijn gezin. Hij heeft een paar dagen vakantie vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag morgen in de VS. De luchtverkeersleiding kreeg geen contact met het vliegtuigje. Waarna een Straaljager het onderschepte en naar een luchthaven heeft begeleid. De piloot had niet in de gaten dat ze vlakbij Camp David vloog.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 Overdag in het westen veel zon, in het oosten bewolkt en wat regen. Het wordt tussen de 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust. Zerreida Groenhart. Openheid in relaties. Hoe open moet je zijn? Daar hebben we het vannacht over. En uh, dan kom je natuurlijk al snel op het onderwerp publieke relaties. En als prestatrice van Spuiten en Slikken... interview je natuurlijk eigenlijk elke week mensen... over hele intieme onderwerpen, namelijk hun seks en hun drugsleven. En zo hadden wij um, eerder dit jaar te gast uh, Dox. De rapper Anart Docs. die uh, kwam in het nieuws. Die had een, uh, een relatie met Anouk. Ze kreeg een prachtig kind... En toen ging die relatie uit en niemand snapte dat, want het was zo'n gouden koppel. En toen was daar die documentaire waarin hij vertelde dat hij ontzettend veel vreemd ging. En hij was ook te gast bij ons bij Zwarte Slikker, dat was een bijzonder gesprek. En daarna werd duidelijk door een gesprek um, wat Anouk had met Giel op de radio... dat hij vreselijk vreemd was gegaan. En in één keer zaten wij als Nederland er een beetje tussen. Tussen de vuile was van Anouk en een an orthodox... Ik heb nog even een fragmentje om. Je, je weet natuurlijk waar ik het over heb. Maar. toen het nog, uh, toen het nog uh, zonneschijn en regenbogen was. een hartendaks over hoe ze elkaar dan ontmoetten. zo'n tien jaar geleden. Hoe uh, Anouk en ik elkaar tien jaar geleden hebben leren kennen. is best wel bizar of zo. Want. ik was toen eigenlijk een soort opgeschoten straatschoffie of zo. <laughs> en uh, ik ging toen mee op een tour. En opeens stapte gewoon die blonde. gewoon... Uh, Opeens die backstage binnen en echt zo van, huh? Stiekem van binnen dag iedereen wel van zo, wow. Het is gewoon haar gewoon, die gekke, die, die gekke tijgerin van nobody's wife. En ik wist mezelf eigenlijk geen houding te geven, dus... Toen, uh, ja, gaf ik gewoon uh, van binnen zenuwachtig aan de buitenkant heel stoer. Een soort van, uh, een soort knipoog zo van, hey. <laughs> en achteraf word ik van haar, dat zij echt iets als van zo, brutaal, klein schoffie gewoon. Hoe durf je eigenlijk, weet je? Ja, dat waren mooie tijden. Uh, vervolgens ontstond de relatie. En uh, uiteindelijk ging deze jongen... die zo onder de indruk was van uh, de prachtige Anouk... ontzettend vreemd. En ik kan me zo voorstellen... ik heb nooit in deze situatie gezeten. Ik ben ook... Uh, ik ben ook ja, Anouk is natuurlijk een, een superster. Een van de bekendste vrouwen van Nederland. Ik kan me voorstellen dat ze heeft gedacht... nou, weet je wat, ik laat hem gewoon gaan... en ik ga niet reageren, want ik, ik, ik sta daar boven. Maar op een gegeven moment kan ik me zo goed voorstellen dat het ook je strot uitkomt... en dat je toch ook wil reageren. En dat deze op haar verjaardag in uh, de radioshow van Giel. Nou, hoe heb je het ervaren? Ja, jeetje, ja, ja, het is wel natuurlijk even een toestand geweest... de, aan, uh, hè, de laatste anderhalve week. Ja. Um, ja, ik vind het best wel moeilijk om daarover te praten, toch? Want ja. Uh, ja, ik had eigenlijk een beetje voorgenomen om wijzelijk mijn mond te houden, maar... Um... Ja, het is een beetje moeilijk omdat, uh, zeker inderdaad wat je zegt na die uitzending uh, van De Wereld Draait Door... ja, voel ik wel een beetje soort de grond onder mijn voeten wegzakken. Mm. Ik bedoel, om te beginnen is het natuurlijk te achterlijk verhoorden dat uh, mijn ex-vriend en de vader van mijn kind... met een van zijn vrienden een documentaire maakt die eigenlijk gewoon over mij gaat. <lacht> Dat vind ik eigenlijk al heel erg uh, nee. ja, zielig. Ja. En ik bedoel, ik wist dat ze die documentaire gingen maken hoor. Al tijdens onze relatie. Maar dat zou een, docu een documentaire zijn over, hè, over Docs. Over mm -hmm. hij als artiest. Ja. En niet over het leven hè, met, uh, als, als mijn vriendje. Nee, maar goed, ja, midden in die documentaire gebeurt het ineens. Of ineens, dat weet ik niet. Maar uh, ja, het gaat uit. En dan, dan is dat. Ja, dan zit dat in die docu. Dat. Ja. Ja, ja, ik vind het wel, ja, ik vind het echt te ver gaan. Want uh, wat, wat mij ook kwaad maakt, is ja, dat hij de afgelopen week gewoon uh, zoveel onzin zit te verkondigen hè, in de media. En dat je eigenlijk, mij hoor je niet, maar iedereen praat erover. En dat hij eigenlijk nog het zo draait dat het mijn schuld zou zijn, dat hij zou zijn vreemd gegaan. Ja, het wil niet gekke woorden of ja. zo. Ik heb dit gesprek uh, toen dat uh, op de radio was, een soort half trillend heb ik dit beluisterd. En op een gegeven moment keek ik naar mezelf en dacht ik... Je, ben, je zit hier helemaal in te hoe komt dat? Ik merk, ja, ik leef mee met Anouk ook. Ik heb ook wel een vriend gehad die vreemd ging. Wat een ontzettende klootzak, wat erg. En um, In één keer denk ik, ja, dan ben ik toch zomaar onderdeel van dit verhaal. Niet echt, natuurlijk, zijdelings, ontzettend zijdelings. Maar dat, is, uh, dat, dat gebeurt er hoe meer informatie er... Uh, naar Buiten wordt gegooid over een relatie. Hoe, hoe meer mensen daarvan uh, daar, daar, daar, daar mening over vormen, die daar ja mee genieten. Dat is echt het woord dat ik probeer uh, te omzeilen. Maar is het eigenlijk genieten? Is het eigenlijk genieten als je een kijkje krijgt in de keuken van een relatie van ofwel een bekende Nederlander of een vooraanstaand figuur? Is dat, is dat meegenieten? Ik wil het van je horen 0800 1121. Straks bel ik met Marielle, die zat in The Bachelor. En die kan vertellen hoe dat voor haar was. Om in één keer haar diepste gevoelens voor Lars The Bachelor um, te delen met half Nederland. Maar eerst een plaat van inderdaad, een orthodox zei het, die prachtige tijgerin, Anouk. Aan mijn cliché. It's not what I needed, or what I want. A filthy sky and some rain I'm trying to find just little bits of yesterday I guess you never knew how much I needed you oh. Ik de plaat, want we hebben een spookrijder. Rijdt u op de A67 van Venlo naar Eindhoven... dan komt u bij de afrit Zomeren een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A67 van Venlo naar Eindhoven... Dan komt, u tussen, dan komt u bij de afrit Zomeren een spookrijder tegemoet. Tot zover. Nog even genieten van de laatste stukjes van de plaat aan ah, mijn cliché. Spookrijder dus. Oppassen, oppassen, oppassen, oppassen. Goed. En van de spookrijder over naar uh, iets heel anders. Namelijk een, een zeer belangrijk onderwerp waar diep over gediscussieerd moet worden. De relatiestatus op Facebook. Facebook. Te doen of niet? Te doen. Ze hebben het erover in Bar. Ik heb niet staan dat ik heb. Een relatie heb ik wel. Arco? Ik heb, nu kun je, als je bij mijn info kijkt, zie je wel dat ik weg zo ben. Maar heb, heb je het veranderd? Staan. Heb je het veranderd? Dat was wel echt worden. een momentje, maar ik heb want je ziet dan meteen van... Arco uh, has changed the relationship. Is zo. heb ik binnen een lightning, heb ik dat weggeklikt. Ja. ik heb geen zin in daar, hele awkward tekstjes en likes al... Oh, wat erg voor je. Oh. Maar ik zou nooit, nooit, nooit, nooit zou ik... Is in a relationship with en dan zou de naam nee, van... Is... Nee, ik ook niet. Ik snap het ook echt niet. Maar waarom, waarom, wat is er? Weet ik niet, weet ik niet. Ik vind het niet erg. Kijk, Facebook is een soort telefoonboek, je kan alles opzoeken wat je wil. En, en ja, daarin staat... Ik bedoel, je laat wel bij wijze van spreken je aars kijken... Uh, met alle foto's die je, die je op Facebook ja. plaatst. Je laat echt alles zien. En alleen dat... Nee, daar dat... Ja, dat, nou, dat nou, ja, het het is, zijn ook heel ambitie. ja. ja maar ik denk, dat, ik denk dat mensen die bijvoorbeeld die aars ook niet laten zien... dat die dat dan ook weer niet doen. Maar, ik bedoel, mensen die weten dat ik een relatie heb met een vriend, die, die weten dat. En die staan ja. dan dichtbij me. En die weten dat ook gewoon omdat ze me kennen. Ja. Maar... maar niet omdat het op Facebook staat. Maar je wel dat je vrijgezel bent, Arco. Ja, maar ik zou, als ik een relatie heb, had ik ook staan dat ik een relatie had, maar niet met wie. Ik weet niet, ik krijg er jeuk van, van dat plaatje dan erbij. Van, is it in a relationship with her? Nee. En dan, dan kan je erop nee. klikken en dan... Ja. Oh. oh, dit is het okay. Ik snap niet dat je dat andere dan... Dat zou ik dan helemaal niet doen. Ik heb gewoon helemaal niks staan. Nee, ik ook niet. Geen optie. Maar je hebt ook staan dat je een vrouw bent. dus je weet je Heb dat ik ook weet... volgens mij niet staan. Ja, dat zie je weet. je vriend ook. Het is moeilijk, jongens. Maar Misschien ga ik het nu hierna is dat iets, wel helemaal veranderen. als je veranderen. mensen opzoekt op Facebook, kijk je daarnaar van, oh, oh die heeft een relatie. Nou ja, ik zie dus wel dat van, is in a relationship with, en dan kan je erop klikken. En dan denk ik van, ja, dat is wel een... Uh... Maar wat vinden jullie van mensen die berichtjes posten bij uh, zijn of haar partner... Dus hé hey schatje, ik hou van je, lief. Dat kan Dat was toch huistijdperk, dat was toen. Ja, maar ik zie oh, dat deze mensen wel heel veel doen. Hé Luffy Duffy, wat eten we vanavond? Ik mis je zo. Echt? En dan tien hartjes. En dan gewoon, dat kan je toch ook in een sms'je sturen, of in een mailtje of in een fax? Ja, ja dat, dat, dat vind ik ook. Ik ja, heb dan. één keer een bericht gestuurd naar Alex, want toen was hij onbereikbaar. Want uh, die is altijd onbereikbaar van, hé, hey, hoi, waar ben je? Want toen moest ik hem ook echt hebben. naar nou, veel reacties, man. Ik, ja. ik vind het ook echt... Nee, dat moet je niet doen. Oh, schat, de poerie, Ik vond het gisteren zo leuk. Ja, is Nou, mijn vriendje die zet wel eens iets op als ik gewoon met, met, met weet ik veel, met jullie zit te kutten op, op Facebook mm. met ja, lekker is bij, anders. De, bij, de, ja, bij de hand te dingen. Ja. Dan gaat hij zich er opeens in mengen met iets wat echt heel erg op een bepaalde manier wat heel erg van ons is. Ja. Weet je, en dat, en dat denk ik ook, oh Wat ik heel mooi ja, vind is altijd als mensen dan van die hele semi-cryptische dingen erop gaan zetten. En weet je, dan weet je, iedereen weet dat je ruzie met je partner hebt gehad. Zo van, you just don't understand me, zo'n YouTube-clipje <laughs> zo erbij. En dan verder geen commentaar erbij, weet je wel. En dan oh ja, die... Een bits mailtje eronder, een bits comment eronder van de partner. Maar hij zet, jij zet nooit bij je vriend van, um, schat, uh, tot, tot zo. Dat is eerlijk vannacht. Nee. Nee, want dat, uh, dat heb ik hem dan hoop ik al verteld. Ja. Um, dat kan je toch ook persoonlijk ja. doen? Nee, ik zet, ik, ik, het enige wat ik doe is af en toe kijken met wie hij nieuwe vrienden is geworden. Ja. Dan check ik dat wel heel erg van hé. Nee, Zo van hé, oh, hey, een vrouw of oh, een man. man. Een man, nee, nee. hé. Hmm. Hey. Ja, die heb ik ook, die heb ik ook een Pop, beetje. Maar dat, dat vond ik Facebook wel ook heftig, hoor. want het was toen net uit. En uh, ik had haar, ik wou haar gewoon, je kan iemand dan hiden dat je iemands updates niet meer ziet. Mm -hmm. oh. toen had ik iemand ook gelijk geblokt. Dus dat gelijk ook oh, zo oh, nou, die is dan weg. Ja. Maar dan af en toe, dan ben je, je hebt natuurlijk nog wel 386 gemeenschappelijke vrienden. Ja. En af en toe dan popt er zo'n foto van diegene op. En dat is toch wel, ja, ik wilde zeker in de beginfase niet haar zien of, of spreken. Maar dan moet je van Facebook af, want ja, dat is dat gewoon onmogelijk. Ook, ja. Ja, vooral als jullie waren beiden dan ook best wel een, uh, intensieve Facebookers ja nou ja, maar wat, wat ik wel interessant vind, als je, als je een goede vriend hebt... Uh, uh, wiens relatie uitgaat, ga je diens ex on ook ontvrienden? Nee. Of nee, toch? Oh, het is niet aan jou, het is hoe het uitgaat, ding. denk ik. Nee, maar als, als een goede vriend van mij, en ik ben ook Facebook-vriendin met zijn vriendin, en zij gaat woest met, met zijn vader of zo, dan hoef ik haar niet meer haar te lezen over haar updates, denk ik. Nee, ja, dat is waar. Nee, dat is het ja. waar. Dit is echt, ik draai dit echt al de hele week thuis. Chamorosi hoorde je. Nederlands toptalent, Nederlands-Afrikaans toptalent. Genomineerd voor een Edison Award. En deze, uh, nou, deze maand niet. Jawel, deze maand te zien op het noord Jazz Festival. Ga kijken. Mooi. Lust. Zarada Groenhart, Radio 1. De publieke liefde. Nou, een paar weken geleden hadden we al even een show. En dat was een show die ging over uh, liefde in extreme omstandigheden. En daar werd het al heel even aangeraakt. Een liefde of een relatie die ontstaat terwijl je alle twee meedoet aan een televisieprogramma. We hadden toen uh, Mike van Secret Story. Die vertelde hoe dat dan was als je de hele dag gefilmd werd en je werd verliefd. Maar er zijn natuurlijk ook programma's die juist daarover gaan. The Bachelor is daar bijvoorbeeld een, uh, een voorbeeld van. En afgelopen woensdag was de grote finale... Bachelor Lars Vreugdeheel die, uh, mocht uh, aan het begin van het programma daten met 25 vrouwen. En uiteindelijk bleven er twee over. Karin en Marielle. En zoals je hebt kunnen zien, als je hebt gekeken... en er hebben nogal wat mensen gekeken... ging Lars uiteindelijk voor Karin en Marielle. Die moest helaas zonder man naar huis. Marielle, goeienacht. Goeienacht. Dat lijkt me best heftig, Marielle. Op een bepaalde manier toch een blauwtje lopen. En heel Nederland kijkt ernaar. Het was behoorlijk heftig, ja, en ook totaal omdat ik het uh, niet zag aankomen, dus je staat daar met het gevoel dat hij dat voor je gaat kiezen en dan uh, ja, loopt hij gewoon keihard een blauwtje voor, de, voor het Nederlandse publiek, dus ja. dat was uh, balen, ja. Op het moment dat dat gebeurt, hè, waar ben je dan het meest mee bezig? Ben je het meest bezig met dat je een ontzettend leuke man verliest of ben je er inderdaad mee bezig dat er potentieel 16 miljoen mensen kijken naar het moment dat ja. je eigenlijk wordt afgewezen? Nou, op dat moment ben je daar totaal niet mee bezig, want... Er zit zoveel spanning op uh, ja, vanuit Lars, zeg maar. En je bent al wekenlang aan het daten. En dan komt in één keer het moment waar je naartoe hebt geleefd. Dus ja. hij gaat op dat moment die keuze maken. En ook bijvoorbeeld met deze camera's en uh, het besef dat heel Nederland kan meekijken... ben je al zo snel vergeten. Ja, en op echt? dat moment uh, ja, dacht ik er helemaal niet aan. Nee, dat was het laatste waar ik aan zou denken, denk ik. Nou, dat er veel emotie rondgierde, dat uh, was duidelijk. Ik heb uh, een ja. fragmentje klaarstaan waar jij even over jouw gevoelens vertelt. Voor Lars in de finale. Okay. Het gevoel met Lars op dit moment is erg uniek. Want ik voel dat wij een bepaalde klik hebben. En dat is al vanaf het begin af aan zo. Cheers. Lars is op dit moment de man van mijn dromen. Het was eerst heel fysiek, maar dat is uh, uitgegroeid tot iets wat veel dieper is. Ik ben wel een beetje zenuwachtig van jou. Echt waar? Ja. Nee, is verlegen. Hoe vind je die andere kant van mij? Ik uh, vind hem heel leuk. Ja. ja. Heftig. Dat ja. ben jij die je ziel en zaligheid op tafel knalt. En wij mogen het dan allemaal horen. Wat wel mijn vraag is. En ik denk dat veel mensen op die manier naar kijken. Het is natuurlijk toch een televisieprogramma. Word je, kan je echt verliefd worden op zo'n man? Of is het gewoon de spanning? En hoe werkt dat precies? Ja. Nou, Lars is natuurlijk een ontzettend leuke man. dus. Um, nou, ik geloof wel dat er een aantal dames ook echt wel verliefde gevoelens voor hem hadden, waar ik er één van was. Want je zit sowieso al in een ontzettende mooie setting, um, alles is tip-top geregeld. Nou, dan, die setting maakt het dan ook wel mogelijk dat je nog sneller verliefd wordt. Een soort vakantiegevoel natuurlijk. Ja, inderdaad, een soort van vakantiegevoel en alles is leuk en alles is over de top en het is allemaal super, maar daarnaast ja, het is uh, ook een hele leuke vent natuurlijk. En je zit daar toch om, uh, om een bepaalde reden. Ik denk niet dat, dat je daar meedoet als je alleen op TVE wil komen. Maar dat je echt op zoek bent naar, naar liefde. Anders zoek je wel een ander programma. Dus, dat is nou, dus ik echt denk de dat... reden geweest voor jou dat je dacht ik wil verliefd worden... Ik, heb, ik wil een man in mijn leven. Ik ga dit doen. Ja, ik stond wel op een punt waarbij ik uh, bij mezelf stil stond. Van, nou, ik ben echt wel een tijdje vrijgezel. Ik wil gewoon een relatie aangaan. En toen kwam in één keer de bachelor op mijn pad. Nou, zal ik daar aan meedoen? Want het is wel natuurlijk op televisie. Iedereen kan meekijken. Hoe groot is de kans dat je iemand tegenkomt die je echt leuk vindt? Ja. Maar toen dacht ik, nou, laat ik uh, de sprong maar wagen en uh, ik doe gewoon mee. En eigenlijk nooit met de verwachting dat ik ook uiteindelijk in de finale zou komen te staan. En dat ik ook uh, bepaalde gevoelens zou krijgen voor iemand. Je zegt, eerst was het lichamelijk, maar later ontwikkelt dat zich tot meer. Ja. Op het moment dat je verliefd wordt op iemand, mm -hmm. dan komen er allerlei gevoelens bij. Ook gevoelens van onzekerheid. Ja. Ik hoop dat hij mij ook leuk vindt. Ik hoop dat hij, nou ja. god, wanneer ik zie ik hem weer. Maar jij moet, jij moet die man voorlopig dan delen met 10, 11, 12 andere vrouwen. Ja, dat is verschrikkelijk. In het echte leven zou dat ook heel anders gaan natuurlijk. Als iemand uh, met tien vrouwen tegelijk aan het daten dan is, dan denk zou je zeggen, nou doe met je een beetje ass, ja precies. Inderdaad. Maar ja, je gaat hier met uh, je weet van tevoren al hoe het spel in elkaar zit. Dat er gewoon meerdere vrouwen zijn die. Uh, ja, die ook met last gaan daten, waar hij waarschijnlijk ook gevoelens bij krijgt. En dat hoort erbij. je zet zeg maar, je gedachten even om, of je zet een soort van knop om, dat je daarmee kan omgaan. En ja, als, als ik achteraf zou bekijken, denk ik, hoe heb ik dat vol kunnen houden? Nee. Maar ja, dat is gewoon net een momentopname, net een gevoel um, ja, op een bepaald moment. En je zit een, in een bepaalde situatie en dan lukt dat al wel beter. Dus het is heel raar, heel onwerkelijk... Maar ja, je leert ermee leven in die tijd. Hey, en dan is, dan, uh, dan is het moment van de finale. Een finale die niet zo voordelig ja. voor je uitpakte. En dit is wat je daar toen over zei. Qua gevoel zei hij al dat ik een goed gevoel gaf en dat het alleen maar meer werd. En dan zei je als je logisch nadenkt denk je dat het alleen maar nog meer wordt. Maar ik denk dat Lars op dit moment voor de korte termijn is geweest... van een veilige verliefdheid op korte termijn. Ik denk dat Lars zeker de verkeerde keuze heeft gemaakt... En ik denk dat hij dat ook wel gaat beseffen. Nou, dat klinkt als vrij kattige woorden. Maar uiteindelijk heb je het toch gelijk gekregen, hè? Dat klopt, ja. Want... ja. Maar het waren wel gemeende woorden. Want zo voelde ik het. Ik denk, nou, we zijn wel iets aan het opbouwen met Karen. Nou, die waren ook echt verliefd. Dat zag je ook. Maar het zou wel een soort van verliefdheid kunnen zijn. die ook heel snel over is. Dus dat was het gevoel voor mij op dat moment. Daarom snapte ik het ook niet zo goed. Nee, en uiteindelijk. Want uh, we konden lezen in het Algemeen Dagblad. dat dat ja. inderdaad. Uh, die relatie is voorbij. Klopt. Op het moment dat jij ja. dat leest of hoort, wat gebeurt er dan met jou? Ik vond het wel ja, niet echt leuk om te lezen dat die relatie over was. Want ik had Lars en Karen allebei het beste gekund natuurlijk. Maar toch heb je dan wel zoiets van, ja zie je, dan zat ik toch niet helemaal mis met mijn gevoel. Een soort van bevestiging. Ben je in de telefoon geklommen en, uh, en heb je hem gebeld? Nou, we hebben elkaar inderdaad wel uh, gezien, naar Dubai. we hebben wat gegeten. Um, hij heeft me toen uitgelegd waarom hij die keuze heeft gemaakt, waarop die keuze was gebaseerd. En ja, ik kon me daar toen wel uh, beter in vinden. Dus ik ben wel blij dat we het gewoon nog een soort van uitgesproken hadden, want ik was behoorlijk uh, ja, boos op hem. Ja, teleurgesteld. Maar er, ja. Is niet, er is niet, want die relatie met Karen is nu uit... Ja. Het is niet dat de liefde alsnog is opgebloeid in het, soort, in het nuchtere Holland. Nou ja, weg van Curaçao, palmbomen en, uh, en die hele setting. Um, nou, op dat moment, ja, het was net naar Dubai. Dus ik zat nog allerlei met emoties. En het was allemaal nog zo vers. En ja, daarna zijn we nog uitgegaan met een groep vrienden van hem. En toen uh, is er wel een liefde opgebloeid, maar niet tussen mij en Lars, maar tussen mij en uh, een oh. vriend van Lars. Oh. <laughs> geweldig! Want oh ja. dat is ook weer een heel die, programma, man. De, de beste vrienden van... Dat is van. ook weer een heel programma. <laughs> en, en dat is nog steeds iets wat, uh, wat lekker goed gaat. Ja, dat klopt. Ja, en hij was dus diegene die ons in Curaçao kon ondervragen. Dus het uh, is dus heel raar gelopen. Nou, maar dat jij dan toch, dat jij meedoet aan de Bachelor, dat je in de finale komt, dat je dan niet de man van je dromen hebt, maar dat je uiteindelijk toch je relatie erdoor krijgt. Het is bijna een soort sprookje. Ja. Het is een soort modern sprookje. Fantastisch. Dankjewel Marielle, ja. leuk dat we je mochten bellen. Gedaan, en heel hoor. veel geluk in de liefde. Dankjewel. Met, die, met de vriend van de Bachelor, fantastisch. Ja. Doeg. <lacht> Uh, slecht nieuws dus voor al die mannen. En het waren er nogal wat. Terwijl ik met Marielle in gesprek ben, komen er hier allemaal telefoontjes binnen. Goh, Marielle, ik vind het top en ze heeft niet gewonnen. Maar uh, ik wil wel haar bachelor zijn, helaas, mannen. Jullie horen dat een van de beste vrienden van de bachelor is er met de buit vandoor gegaan. Zo gaat dat soms in het leven. Straks komt er een prachtige column van onze columnist Tim aan. Ik ga nog een keer bellen met onze seksoloog. En ook Joris is weer op zoek gegaan naar de liefde. Dat allemaal, maar eerst gaan we gewoon even rustig zitten. Sitting down here. I'm sitting down here, by hey.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 Luister goed naar de volgende naam die ik ga uitspreken. Want dat is de naam van een BNN-presentator... die een legendarische carrière tegemoet gaat. Nu schrijft hij al columns voor de Jaap, voor 3 voor 12 en ook voor ons. Hij zit bij BNN en bij 101 als presentator. Is een ongelooflijk toptalent en vraagt zich dan ook terecht af... Wat er gaat gebeuren als hij ooit beroemd wordt? Wat verandert er in zijn leven en wat verandert er in zijn liefdes- en in zijn seksleven? Opdat ik nooit beroemd word. Stel, je bent beroemd. Vet leuk allemaal. Je wordt aanbeden, maakt euro's en elke vrouw wil je hebben. Daarnaast mag je naar alle feestjes als VIP en de kans dat je de tetten van Caris van Houten ooit in het echt te zien krijgt, is opeens aannemelijk groter. Een droomscenario dus. Mits je vrijgezel bent dan, want bezet en beroemd... lijkt mij een ongenadig harde combo. Gedoemd om te mislukken. Waarom? Omdat iedereen je ziet, heel de tijd. Als je als nogal beroemd persoon op een feestje bent... wordt dat opgemerkt door fotografen. Je danst onschuldig met een meisje. De volgende dag sta je in de spits met een uitvergroot geslachtsdeel... tegen een vrouwelijk achterwerk aan te rijden. Wordt moeder de vrouw niet vrolijk van? Even ordinair een nacht naast de pot pissen? Dacht het niet. Zo'n meisje pleurt het gelijk op Facebook en Twitter... En dat komt via via wel weer uit. Ouder werd je blote lul aan de barvrouw laten zien. No fucking way. Je schoonvader die jouw lul aan de krant voorbij ziet komen. Dat wil je niet. En wat te denken van gewoon tongen om het tongen. Zonder enig gevoel. Allemaal voorbij, over en uit. En precies om deze redenen hoop ik dat ik het niet ga halen. Carrière technisch gezien dan. Ik hoop dat ik tv-land uitgeschopt word. En nog nul columns mag schrijven. Ik hoop dat ik achter de kassa eindig. Opdat ik nooit beroemd word. Al twijfelt mijn vriendin daar wel eens aan. En ik eigenlijk ook, maar daar komen we samen wel uit.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 Niet alleen is het de soundtrack van een ontzettend toffe serie. How to make it in America. Die in Nederland nog niet is uitgezonden. Maar die je dan wel op internet kan kijken. En maar van een tweede seizoen komt. Over twee jongens. Die uh, met eigenlijk uh, nul geld en nul ervaring. Een succesvolle kledinglijn willen lanceren. In New York. Mijn favoriete stad. Maar ook is het mijn live lied Omdat ik uh, deze week las dat uh, um, de overheid wil. Dat er maar drie grootverdieners bij de publieke omroepen. Een plek kunnen krijgen. En... Uh, ik wil ook groot verdienen bij de publieke omroep. Dus zolang je dit nummer draai, dan word ik eraan herinnerd... Dat, uh, dat ik ooit zal ik die balken en de norm overschrijden. Ooit. Nog lang niet, waarschijnlijk. Goed, need de Daller hoorde je van Elo Black. Ik heb een mailtje binnen van een vaste luisteraar. Benja Pinda. Benja Hey Sreida, ik vind dat je zo open mogelijk moet zijn op social media... als dat je zelf wil. Zelf ben ik dat, zelf ben ik dat ook, heel open op het internet... Maar ik ben ook heel open in het echte leven. Als ik me kut voel of juist compleet verliefd... dan zet ik dat gewoon op Twitter. Mensen die zich daarin interesseren, die kunnen mij followen. En als het ze niet boeit, dan unfollowen ze toch? Modern jargon, hè? Ik denk eigenlijk nooit op een enkele keer na over... Uh, ik denk eigenlijk nooit op een enkele keer na... had ik dat maar niet op Twitter gezet. Op Facebook ben ik trouwens wel iets minder open. Daar zitten mijn ouders en andere familieleden ook op. Het is toch een beetje weird... Als zij lezen dat je aan het feesten bent of dat je aan het flirten bent of zoiets. Groetjes Benja Pinda. Nou, dank voor je mail. Uh, ik weet dat je vaak luistert ben je dus super tof dat je mailt. Ik vind het wel echt heel geinig dat je een groot onderscheid maakt... tussen wat je dan op Twitter zet en op Facebook. Facebook zitten je ouders op, maar het is natuurlijk allemaal internet... en allemaal makkelijk te achterhalen. Maar ik kan me er ook wel wat bij voorstellen. Leuk dat je mailde. Um, straks ga ik bellen met... Onze Wilberghuis, onze seksoloog. Omdat we haar even, we, dat, jij en ik, moeten haar even het een en ander voorleggen. Ik heb een plaatje van Rihanna klaarstaan. En later in uh, de uitzending gaan we nog één keer mee met Joris aan de hand. Op zoek naar de liefde, dat allemaal zo meteen hoor. Maar eerst Rihanna, die er een hekel aan heeft dat ze zoveel van hem houdt. I hate that I love you. Je luistert nog steeds naar Café Lust op Radio 1 van BNN. En waarom zeg ik Café Lust? Omdat in Lust alles besproken kan worden wat gaat over liefde, seks en relaties. En soms hoort bij het bespreken van van alles nog wat ook een vraag. Ik kreeg vorige week een vraag van luisteraar Tim die ik niet helemaal kon oplossen. Dus ik beloofde Tim, Tim, ik ga er even achteraan... en ik bel onze huisseksologe Wil Berghuis voor je. Wil, goeienacht. Ja, hallo. Will. Ik heb een fantastische vraag. Vorige week had ik aan de lijn Tim. En ik laat je eerst even horen wat speelt. Daarna krijg je nog wat extra informatie van mij. En dan hoor ik graag van jou, samen met Tim... wat voor hem de beste oplossing is. Nou, moet je kom luisteren. Ja. Gaandeweg de eerste nacht rond samen samenwonen... ben ik toch achter een aantal bijzondere gedragingen van haar te weten gekomen. Ze had laat in de nacht en vroeg in de ochtend een aantal vreemde, uh, uh, ze moesten een aantal rituelen opvoeren elke, elke morgen. En, en het is elke ochtend? Uh, door de week snel. Maar ja, ik word er dan elke, elke morgen heel vroeg wakker van. Ik vind het maar een beetje vreemd. Hoe zou ik dit bespreekbaar kunnen maken? <laughs> Wil, even wat extra informatie. Vorige hm. week hadden we de show over samenwonen. Hm -hmm. uh, over uh, waar je tegenaan kan lopen als je samenwoont. En de context van wat je net hoorde is het volgende. Tim, want hij heeft nog even een mail gestuurd. Uh, beste Wil, ik woon al een tijdje samen met mijn vriendin uit Zimbabwe. Sinds we samenwonen ben ik erachter gekomen dat ze onderdeel is van een soort cult. Ze heeft namelijk een heel apart ritueel. Elke ochtend rond 4 uur voert ze dit ritueel uit. Ze pakt een bak met water, haalt daar parels doorheen en bidt dan tot een bepaalde god. Vrij luid ook. Ik heb daar vanuit mijn Nederlandse cultuur weinig verstand van, maar ik wil haar wel graag begrijpen. Het is echt vervelend dat het ritueel elke ochtend om vier uur is en mij elke ochtend wakker maakt. Ik vind het helemaal niet erg dat ze dit ritueel doet, maar ik wil het liefst dat het op een ander tijdstip is. En eigenlijk ben ik ook wel benieuwd wat het ritueel inhoudt. Zoals je het net ook hoorde, vraagt hij aan jou, hoe zou ik dit bespreekbaar kunnen maken? Ja. ja. Ja, mijn eerste reactie was, nou Tim, gewoon bespreekbaar maken. Je moet het er gewoon over hebben. Het klinkt als een hele leuke relatie met twee hele verschillende mensen. Afkomstig uit twee hele verschillende culturen, met ieder zijn eigen gebruiker. Dat, dat heb je natuurlijk sowieso al, maar in ieder geval denk ik nog wat meer verschillen. En, maar hij maakte helemaal geen punt van. Hij had niet van, nou, nou, ik vind het heel erg vervelend en echt... ik heb er heel veel last van... Ja. En... Ja, dus dat viel hij meer vanuit een soort uh, uh, openheid van, uh, nou ja, ik ben heel benieuwd en uh, wie weet wat het is en uh, daar zou ik me wel eens wat in willen verdiepen. Ik heb alleen last van de tijd uh, waarop ze het doet. He, dat, is, dat is net alsof dat je een hobby hebt uh, waarbij je uh, s'nachts eruit moet. Uh, of uh, nou ja, bepaalde activiteiten waarop je s'nachts uit bed moet en de ander stoort. Uh, dus daar, daar zit wel iets reëels in dat ik denk van nou daar moet je het gewoon over hebben. Van nou lieve schat, ik wil toch wel graag slapen want ik moet morgen weer vroeg eruit. En als jij om vier uur uh, opstaat en uh, een beetje herrie maakt, ja, dan word ik daar gewoon wakker van. Ja. Maar, maar als is... eerst bespreken. hij ja? bespreken. Ja, hij is gewoon eigenlijk benieuwd. Dus hij stelt uh, mij vragen en jouw vragen die hij eigenlijk uh, gewoon aan zijn vriendin moet stellen. Ja, dat is... Maar ik kan me voorstellen, religie kan een heet hangijzer zijn hè, in, uh, ja. in relaties. En is laten dit, we, ja. Ja. ja, is dit religie? Of uh, is dit een, een, alleen maar een soort van ritueel, uh, ritueel? Want ze bidt wel, maar... Ja, daar weet hij eigenlijk ook nog te weinig van. Van, uh, ja, wat is het dan? Dus als hij dat bespreekbaar maakt, dan mag hij dat vanuit die manier ook doen. Van, uh, Naar zijn nou, verwondering. Ja, ik ben ook heel geïnteresseerd en uh, hè, laat me wat, wat lezen of laat me een keer, ik weet niet of ze bijeenkomsten hebben van haar gemeenschap, maar hè, dat hij een keer meegaat of een keer gaat kijken dat hij zich daar een beetje in verdiept en dat uh, samen met haar uh, gaat delen. Dan kan hij dat misschien nog wat beter begrijpen waarom dat op die manier moet. En zij kan dan ook begrijpen van ja, wat, uh, waarom hem dat dan uh, verbaast of uh, hè, waarom hij zoiets heeft van ja, waarom doe je dat dan, uh, waarom is dat belangrijk voor jou. Daar kan ze dan vanuit die overheid. Op antwoorden opgeven. Oké, okay, even op de zaak vooruitlopen. Stel je nou voor dat het allemaal fantastisch leuk is en uh, Tim vindt het ook top. Maar mm -hmm. de voorwaarde is, want bij religie hebben we natuurlijk altijd te maken met allerlei regeltjes. De mm -hmm. voorwaarde is dat dat ritueel elke ochtend om vier uur moet worden uitgevoerd. Ja. Wat, wat, wat doe je met zoiets onoverbrugbaars? Ja, nou ja, dan gaan we er dus al vanuit dat dat niet anders kan. Ja, ja dan, dan moet je afspreken dat het dan in ieder geval zo rustig mogelijk gaat. He, dat hij dan toch door kan slapen. Ja, datzelfde als dat je een partner hebt die dus morgens heel vroeg uit moet om te gaan werken of he, om te gaan sporten of wat dan ook. Dan maak je ook met je partner afspraken dat de ander daar zo min mogelijk last van heeft. Want die moet wel slapen. Ja. Ja. Dus, um... Het klinkt heel logisch wat je zegt allemaal. Ja. Ik wil afspreken, want ik ben echt vreselijk benieuwd. Tim, je luistert. Volg nou Wilhaar Raad op en bel mij dan nog even, misschien volgende week, om te zeggen hoe dat gelukt is. En ook om te vertellen wat het ritueel dan inhoudt. Daar ben ik dan ook bloedje nieuwsgierig naar. En of jullie tot een soort compromis zijn gekomen of dat het nog steeds een probleem is. Dat, dat zou ik wel heel leuk vinden. Wat jij wil? Ja, dat lijkt me ook heel leuk. Want ik, ik vind het toch, uh, zoals Tim dit vertelt, een hartstikke lieve betrokken jongen. Ja. Hè, maar toch vind ik het ergens, daar zitten wel mijn vraagtekens bij, van ja, waarom heeft hij dit bij ons neergelegd in plaats van bij haar? Ja. Dat kan iets zeggen over de relatie, van bespreken zij dit soort dingen uh, wel? Hè, is daar ruimte? Wat, wat heeft hem tegengehouden om dat niet met haar te bespreken? Is hij bang haar te petsen? Of denkt hij dat dit een moeilijk gesprek gaat worden? Nou, dat, dat soort vragen, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Tim, bel ons volgende week. Wil, ik bel jou sowieso volgende week. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Goedemorgen, heb je vragen voor onze seksuologen? Hoef je niet altijd te bellen, mag natuurlijk wel. Op 0800-1121, maar je mag ook mailen als je je daar veiliger in voelt. lust.bnn.nl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 Say for no soldiers no mercy for no king no mercy oh no mercy no mercy for the soldiers no mercy for the soldiers and no mercy for the soldiers no mercy for no king no mercy in lust is what het genoeg ruimte voor de liefde en de man die de liefdesverhalen naar ons toebrengt, dat is onze reporter Joris. En als je dan op zoek gaat naar de liefde, dan kan het soms ook zo zijn... dat je een verhaal tegenkomt wat gaat over een gebroken liefde. En dat is Joris deze week. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Verdriet. aan verdriet. ja. hoezo? ja, want liefde doet ook echt heel soms echt heel erg verdriet. dan denk je van uh, ja, waarom ben ik verliefd geworden? als ik maar ja die persoon die al gekend. heb je nu uh, verdriet? ja. En van wie? van mijn vriendje. is het uit? ja, ja, één dag geleden. hoe lang hadden jullie wat met elkaar? Zes maanden. Wie is de boosdoener? Allebei eigenlijk. Maar werkt het niet of zo? Nee. Hij is gewoon twee jaloers voor alles. Voor mij kleding, voor al die jongens, zelfs mijn gewoon beste vriend. Ik mag niet alleen naar buiten, ik mag niet alleen naar stad. Ik mag niet, zeg maar, korte kleren voor hem dragen. En waarom wilde hij dat niet? Ja, hij wilde gewoon dat ik alleen maar van hem zou zijn en niet van de anderen, zeg maar. Hij wil gewoon dat ik niet, geen vrienden zal hebben. Hij wil mij gewoon alleen maar voor hem. En toen heb je de knoop doorgehakt? Ja. En accepteerde hij dat? Nee. Dus hij denkt nu nog steeds dat jullie wat met elkaar hebben? Ja. Ik heb het wel uitgemaakt, maar hij weet wel... Ja. Hij weet Ik wil niet meer verder met hem. Maar hij zegt van... Ja, ik hou, wel nog steeds, ik hou heel erg nog steeds van jou. En het kan, niet, het kan gewoon niet uit tussen ons gaan. Ook al heb je het uitgemaakt. Het blijft gewoon... Er blijft gewoon iets tussen ons. Aan de ene kant is dat natuurlijk ook wel mooi. Als iemand heel erg jaloers is, dan weet je in ieder geval dat hij heel veel om je geeft. Ja, oké, okay, maar, niet, maar niet te, te veel. Gewoon, hij kan wel jaloers zijn, maar niet echt te veel. Van, ja, je mag niet alleen naar de stad gaan, je mag niet alleen naar buiten gaan. Als je van school vrij bent, dan kom ik jou ophalen. En als je naar school moet, dan kom ik jou van huis naar school brengen. Ja, niet zoveel dan. Maar ben jij een moslima? Ja, ik ben wel moslima. En hij ook? Ja, hij ook. De vrouw is ondergeschikt aan de man? Nee, want ja, dat zegt hij altijd. Hij zegt, ja, we zijn moslims, je moet gewoon luisteren naar je man. Ik zeg, ja, maar je bent mijn man niet. We zijn gewoon... Uh, gewoon ja, we hebben gewoon een relatie. Het is niet dat wij getrouwd zijn of zo. En als wij zo getrouwd dan, dan, ja, dan mag je gewoon zo echt heel erg jaloers zijn. Maar nu niet echt zoveel, want ja, we zijn niet getrouwd. Als je getrouwd met hem zou zijn, mag je zelf die keuze maken ook? Ja, dat ook. Dan mag je van thuis ook, zeg maar, als jij dit de kerel was zeg maar, waarmee je verder wil, dan vinden je ouders dat ook goed. Ja, dat wel. En als je dan op een gegeven moment getrouwd bent, dan schik je je dan ook in een ondergeschikte rol. Ja, dat ook. Echt waar? Ja. Ik snap dat niet. Zo is het gewoon. Vind je ook dan dat je ondergeschikt moet zijn? Ja. En waarom? Ik weet niet. Maar is dat niet hartstikke moeilijk? Je leeft hier in Nederland en dan zie je een heleboel vrouwen... Ja, die zie je overgaan en staan, uitgaan, ondanks dat ze getrouwd zijn. En dan, dat je dat dan op een gegeven moment dus niet meer kan. Heb je dan niet zoiets voor jezelf van... ja, dat zou ik eigenlijk toch ook wel het liefste willen? Ik ben niet met alle dingen mee eens, met hun. Maar van een vrouw, als ze getrouwd is, dan moet ze alleen maar thuis blijven. Daar ben ik echt niet mee eens. Want uh, ja, je bent gewoon... Uh, ja, als je getrouwd bent, dat betekent niet dat je niet meer leuke dingen mag doen... en uh, dat je alleen maar thuis moet blijven. Dat niet, maar zo denken uh, die moslims mensen eigenlijk ja, meestal zo over. Maar ik ben het echt zo mee eens. Want ja, een vrouw, ik zie dat een vrouw gewoon, zij moest van een man, hij mag wel als hij getrouwd is, dan mag hij wel leuke dingen doen met zijn vrienden, hij mag naar buiten. Dus ja, een vrouw mag ook dus naar buiten en met, uh, leuke dingen met haar vriendinnen doen. Dus ja. Yeah. Ook al zou ik met uh, diegene trouwen, ik zag gewoon mezelf blijven. Leuke dingen doen, met mijn vriendinnen naar buiten gaan, als hij dat niet accepteert, dan uh, ja wegwezen. Maar goed, nu ben je weer vrijgezel. Ja. Tenminste, niet helemaal volgens mij nog. Nee, nee, ik denk het niet meer. Als het zo doorgaat, dan uh, ja, of hij moet veranderen, of hij mag van mij gewoon wegwezen. Liefde is soms helemaal niet leuk. Nee, echt niet. Zo dacht ik ook erover toen ik nog niet verliefd was. Ik dacht van ja, zo, als ik maar verliefd was, dan uh, zou het echt heel leuk zijn. Dan ben ik altijd blij. En dat is niet zo. Tijd heel te wonden, hè? Ja. Luke, dat ze je vriendin hebben gestikt voor dit gesprek. <laughs> oh. Je, je. Oh, wat zielig, ik moet je meeleiden met haar. Ja, nou ja, ik vind het wel. Uh, ik vind het wel heel bijzonder om te horen. Ze ja. klonk vrij jong. En ik, nou ja, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is: dat je tussen twee culturen een beetje verscheurd raakt. Ja, denk ik ook. Maar ja. ik vind het wel heftig. Ja. ja ik ook vind ik ben ook benieuwd eigenlijk zou je dan willen kijk het, uh, het, het recept van Joris is natuurlijk dat hij gewoon op straat op iemand afstapt mm. maar eigenlijk zou je als je zo'n verhaal hoort dan zou je willen dat je haar nog de komende jaren een paar keer kan spreken hierover ja ja dat je er blijft volgen hoe het ja, verder gaat zou ik echt heel graag omdat ze is wel ze is een heel mondige meid nou, misschien moet ze even bellen als ze luistert om... nou dat hoop ik dat ja. hoop ik nou. wat leuk. ja wat leuk we hebben toch even een tijdje Twee weken of zo hier nou, niet gezeten Nee, samen? ja Nukie? vorige week zat jij er. Oh, de week daarvoor zat jij er natuurlijk niet inderdaad. Nee, nee, ja vorige week was ik er niet en de uh, week daarvoor was ik er niet. Uh, nee, was jij er niet? Ja, precies. Dus. En nu zijn we er weer. En nu zijn we weer. Leuk. Ik vind het zo leuk dat hier al die uh, dingen hangen. Dat is leuk, hè? Rijden toen de Frans weer begonnen en meteen hangen al die shirtjes. Dan komt dan langs de lijn redactie. Die komt dan echt helemaal. Die bloeit helemaal op. Dat is ook wel mooi om te zien, want ze zitten natuurlijk de hele, het hele jaar door zijn ze, uh, ze maken dan programma's en dan zijn uh, nou, het is toch een beetje sportjongens en zo. Sportjongens onder elkaar, een beetje stoer doen altijd. En dan is er een toernooi, een voetbaltoernooi. Uh, en dan leven ze helemaal op. En bij hockey valt het dan wel weer mee. Maar als eenmaal de Tour de France begint, joh, ja, dan, oh, gaat dan los, gaan ze he? los. joh. En dan zie je ook weer die blosjes op je wangen. Zie je dan weer terugkomen. En Gio, die volg ik dan via Twitter. Gio Lippens. Nou nah, echt, die is echt die man. Die is echt op het aller, allergelukkigst. Is die nu? Gio Lippens. Zal ik je vertellen, heel eerlijk, Luc? Dat ik, en dat ligt ongetwijfeld aan mij. Ik begrijp de opvinding niet ah, dat zo. Dat is echt, dat doen normaal. Nee, echt niet. Het is prachtig. Ja, maar, maar leg mij dan eens uit. oude wielrenner leek dat ik er ben. <laughs> ja. Ik vind het ook tof, hè? Ja. Maar het blijven toch mannen die fietsen. Nee, het is echt... Ah, dat vind ik je, echt nee, nu nee. gooi je van <laughs> een pot Zie je, het was toch jouw vriendin ja. met uh, Joris ja. uh, <laughs> en Liefde. Nee, maar het is zijn, ik, ik volg ook niet zoveel wielrennen hoor. Alleen, de Tour de France is meer dan mannen die fietsen. De, de, de Tour de France zit gewoon echt gewoon... Daar, zit, daar leven mensen gewoon naartoe een, een jaar lang. En die, en die wielrenners ook, die trainen daar dan een jaar lang voor. En dan zoals gisteren, dan gaat dan in de laatste 10 kilometer... is er een valpartij door een toeschouwer... Die, dan rijdt er dus iemand tegen een toeschouwer op. En dan kan het dus zomaar zo zijn dat het door, nu de Tour de France heeft verloren. Omdat er dus één man per se graag een foto wilde maken. En iemand anders fietste dan tegenop tegen die gast. En dan, maar het gaat om zulke kleine dingen gaat het dan. En dat is mooi. Dat is gewoon echt, altijd kan er wat gebeuren. En dat is zo, Terwijl je denkt van, het is saai, want er kan altijd kan er wat gebeuren. <grijpar> altijd kan er wat gebeuren als ze <grijpar> Ja, ik hoor ook prachtige verhalen van mensen die hun leven wagen op de fiets ja. voor dat stukje applaus. Zo is het. Maar ik voel dat gewoon niet zo. Zullen we er gewoon zo verder praten? Een, een, een, een, lust. E, en. lust. En <truimert>